In de Randstad staan files op de A4, Den Haag Amsterdam, tussen Luidsendam en, en Zoete Rijndijk, 3 kilometer, na een ongeluk. Op de A13, Den Haag Rotterdam, bij de afrit Berkel en Rode 4 vier kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Op de A15, Europort Rotterdam, is de linkerrijstok dicht bij het Vaanplein, daar staat wat water op de weg na een fikse regenbui. Op de A16, Breda Rotterdam, daar staat voor de Van Brinorbrug 4 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Op de A28, Assen naar Zwolle, bij Knoop het Veen twee kilometer.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 Ja, George Michael kan, geen, uh, kan op zijn dag van vandaag uh, geen kwaad natuurlijk. Wake me up before you go. Vandaag is namelijk de Gaperite in Amsterdam. Ik heb even zitten kijken. Het werd uh, live uitgezonden op uh, AT5. Wat een feestje zeg. Wat een feestje. Ja, ik vond het soms ook een beetje te overdreven... Met uh, kerels met uh, bo ontbloot uh, bovenlijf. En dan denk ik, toch nou zijn de dames van het beachvolleybalteam al bezig. Maar ja, het zag er een gezellig uit. Want Alle, wat vind jij uh, van, uh, van de gay parade? Ik heb er helemaal niks van. Nee. nee. En Jesper, wat vind jij, wat jij ervan? Nou, het is, uh, het is dat het kan, maar... Uh... <laughs> Voor jou hoeft het niet. Nee. <laughs> heb je het gezien? Ja, al jij hebt gekeken, hè? Ja, jij ja, ziet mij mijn appje kijken. Zeg, op uh, UPC kanaal uh, 700 zoveel. 1714, AT5. Ja. Dus ik doe uh, naar doen, en ik zie allemaal homo's op zo'n boot. En ik, denk, nee, <laughs> wat doe je maar aan? Maar heb je het zeggen, homo's? Uh, nee hoor, maar ze moeten, niet, ze moeten wel van man blijven. Maar vind je het dan niet bijvoorbeeld mooi dat dit kan in Amsterdam? Ja, natuurlijk. Nee. Ik vind uh, net zo met die rol van zaterdag naar haar ik ja, vond ik uh, ja, helemaal mooi Dat ze dat allemaal doen en zo nou. Maar ja ik, uh, ik heb er niks mee verder Ja dat vond ik nou Ik weet precies hetzelfde hoor Maar het, sommige zijn iets te Weet je wel Dan zie je een kerel Met een pruik op En hakken van uh, Twee meter lang En dan denk ik van Waar ben jij mee bezig? Waar ben jij dan mee bezig? Maar ja hè, Het is wel een feest Ik denk dat we de volgend nou ja. jaar Wel moeten gaan Dan gaan we, gooien we ons helemaal vol Met alcohol hè? hè? En dan, ik dan denk Ik denk dat we de een feestje <laughs> <lezen. laughs> Voor doorslikken nee, Maar, nee, maar, maar uh, ik vind wel dat je dat, dat die uh, homo zeg maar wel respect verdienen voor echt als ja, er gewoon hieruit komen zo. Ja. Ik vind het wel uh, ja, toch weer wat natuurlijk. Zeker weten, zeker weten. Hey, zometeen uh, Popster Henry. Hij gaat ons vertellen wat is dus gebeurd in de showbiz En natuurlijk even een Olympic update. Want uh, ja. Gaan wij nog medailles winnen? Ja, spannend, we maken een uh, goede kans En uh, ik denk dat het nog wel, het nog goed komt Ja, en even nog over de Gaper Ride Het schijnt ze gezellig te zijn in de pijp <lacht> Flauw, flauw, goedemiddag en Tablesview, het is 8 over 6 Zo meteen gaan we even de nieuwe single van Jeroen van der Boom keuren. Vuurig verlangen heet hij en hier is Florence and the Machine Spectrum in de Calvin Harris remix. FM vurig Verlangen Heren, jullie mening? En niet mijn ding Niet jouw ding, Jesper? Nee Ook niet, hè? Strepen maar door, Jeroen van der Boven <laughs> zijn ze hier We gaan even kijken naar uh, de Olympische Spelen De Olympic Update Want, um, ja, wat hebben we allemaal gedaan, Jesper? Jij bent vandaag onze Olympische man Jij hebt een aantal uitslagen binnen Vertel eens, wat... Um... Nou ja, laten we beginnen met uh... Hebben we nog een medaille bijvoorbeeld? Uh, wat, wat zei je allemaal? Wat ik zei. Brons voor? Oh, voor, uh, voor mij de vrouwen acht. Oké, of boeien. En uh, nummer door een de uh, beachvolleyball heren. Die zijn naar de kwartfinale Oké, okay, leuk We moeten tegen de Italianen, Aldo ja, ja. Klopt helemaal Goed En nog een uitslag, hockey volgens mij hè? Ja, ja tegen ja. Korea, hè? 3-2 Ja, dus de hockeydames staan nu in de halve finale Dat is wel heel erg goed nieuws, wel leuk ook ja. en, uh, De mannen ook, hè? bijna De mannen, ja Je moet toch de Duitsers, toch? Ja. Ja. Morgen Altijd die Duitsers Afmaken, die, Afmaken. Duitsers. Die, Duitsers. die Duitsers Die Duitsers zijn goed, hoor zijn, Volgens mij zijn dat de wereldkampioenen, toch? Nee, nou, weet ik niet Geen, zeker ben je, de, uh, Was dat niet Engeland... Geen idee, het zou misschien ook wel uh, India, wat is het? Nee, India niet. India, die hebben altijd. Hebben jullie nog uh, uh, basketbal gezien? USA oh, tegen Nigeria. Ongelooflijk. Ja, showtje leuke ja. wedstrijd meer. Zeg maar, een leuke wedstrijd meer. Nou ja, dus ze hebben echt dik gewoon. Ik weet niet precies, maar hou maar, hem maar, maar, maar op neer. hou hem maar op neer, hoe zeg je dat? Uh, houd hem maar op. Houd hem maar op. <laughs> dat het een showtje was. Het was houd wel het mooi, op. want dan gaan die Amerikanen heel erg versnellen. Weet je, en de stoppen ze op een gegeven moment. Nou, even balletje door een been Drie punten weer. Het is echt. show nou ja, in uh, Nigeria had 74 punten. Ja, en, en Amerika, Amerika 80 of zo. Ja, dus dat is wel, wel leuk. Hey, wat gaan we vandaag allemaal nog doen? We hebben onder andere natuurlijk het zwemmen. We maken kans op uh, twee uh, mooie plakken. Want uh, random wie Dojo en uh, Marleen Veldhuis. Um uh, zwemmen vandaag om half negen de 50 meter vrij. Ja, het mooie is hè, dat uh, over Chromo uh, Widjojo. Hoe moet zeg je zeggen dat? Chromo ja, Widjojo. Uh -huh. uh, dat, uh, dat er een ruzie is tussen uh, de gemeente Winsum, ja. Groningen en Eindhoven. Die de eer moet krijgen, want ja. ze is geboren in Winsum. Ze heeft leren snel zwemmen in Groningen. Ja, en ze woont en, nou in Eindhoven ja, en daar is ja. Nou ja, alle drie toch? Ja, laten Maak we Winsum maar tegen. niet doen, toch? Nee. <laughs> nou ja, dan gaat de stop liggen op rood, maar ook weer op groen hoor. Dat is hartstikke mooi daar. En we hebben nog meer zwemmen waaronder de uh, 4 keer 100 meter Wisselslag bij de mannen, dat is om drie voor half tien, En de 400 meter wisselslag voor de vrouwen, ook waarschijnlijk met de randomie. Um, voor de rest hebben we natuurlijk het beachvolleybal, altijd leuk om naar te kijken. Keizer en Van Insel, dat is om 10 uh, uur. En uh, Baanwuren is mee bezig. Baanwuren is op dit moment ook bezig. Um, zit okay. er Nela, uh, Kutover, Wild Pieter zie ik staan. Maar ja, ik uh, sinds oh, Theo Bos, Dat uh, uh, schippers en Nadine Broersen. Sinds Theo Bos weg is bij de Baanwuren vind ik het toch. Um, <laughs> sorry. En vind we ik zijn ik er nog één vergeten, hè, Rudy? Er wordt uh, weinig over gesproken. Uh, Dorian van Rijsselbergen. Dorian van Rijsselbergen, ja, natuurlijk, ja. natuurlijk. Vandaag weer twee races. Uh, eerste en tweede geworden. Dus, uh... Ja, geweldig. Hè? De ja. volgende week um, komt volgens mij die uitslag, toch? Ja, nou ja, die man heeft altijd wind mee. Dus dat is. Uh... <laughs> vind ik een leuke leuk grap. Ik had En eigenlijk nu bocht hè, vanavond een keer. Uh, nee, morgenavond, ja, morgen, morgen. morgenavond, Bolt. Ja. De 100 meter staat, de wereld staat even 10 minuten, 10 minuten stil. Ik heb uh, gekeken vanmiddag bij hem. Ja. En eh... Uh... Prachtige man Ja, vind je het een mooie vent? Nou ja, hoe die, hoe die het vind, ja. Hoe die daar staat Had je niet ergens anders moeten staan Met de warming <laughs> up Staat hij in zijn Je Staat hij allemaal rappen te doen enzo En, zo. Ja. en uh, dan loopt hij daar En Maar het is net of hij gewoon normaal loopt En de rest houdt hem dan niet eens bij ja. ja, leuk Morgen staat de wereld dus even 10 seconden Misschien ook wel minder Een nieuw wereldrecord Dus onder de net 9,50 zo staat het wereldrecord Ja, onder 10 Morgen staat die tijd dus eventjes stil. En iedereen kijkt naar de 100 meter. En laten we hopen op een mooi resultaat voor Jus en Bob. Mr. Mister op ZFM. dus is Broken Wings. Klassieke hoor, isn't she lovely? En uh, Stevie Wonder gaat uh, scheiden van zijn geliefde Kai Millard. En uh, toen ik het bericht uh, las dacht ik van nou, dat worden natuurlijk weer een paar uh, leuke grappen. Dat staat op de radio. Maar ik deed het niet. Want um, ik, uh, ik, na het bericht toen ik het had gelezen pakte ik mijn telefoon. En ik opende Twitter en die grappen die in mijn hoofd zaten kwamen met grote getalen langs. Onder andere, Steve ziet het, Stevie ziet het niet meer zitten. Liefde maakt blind. Hij zal jaren haar kwijt, enzovoort. Weet hoe die grappen gaan over Stevie Wonder. Zometeen hier, Popser Henry met het shownieuws. Start Henry. Oh. Met popstar Henry. Ja, zaterdagavond half zeven is geweest en uh, dat wil zeggen dat we natuurlijk bellen met Popstar Henry. Henry, goedenavond. Ja, goedenavond, jullie en Lijfsterster natuurlijk ook. En uh, aan de stand, uh, ja, allemaal hopelijk uh, een beetje droog Wat uh, het worden bij jullie daar. Mm, nou, het klaart wel iets op. We hebben een periode met buien. Mm. Ja, ik heb het een beetje gezien op de buienradar en uh, ja, het ziet er vanavond een beetje redelijk uit. Het wordt morgen ook lekker weer bij jullie trouwens, heb ik begrepen. Ja, dat wordt heerlijk. Dus het gaat helemaal goed komen morgen joh. Ja, ik kan er wel een buitje komen, maar goed, dat is dat hoort van me erbij hier in Nederland. Hè. Ja, maar, hè. daar zijn we aan gewend toch? Ja, kent, ik heb een goed red van mijn zoon, die zit in, in kastrik en momenteel aan het strand. Dus, uh, met, uh, met een paraplu? Ja. <laughs> Ja, dat zal dat, dat best wel op een gegeven moment bijzonder gaan, denk ik. Het heeft een beetje geregeld waarschijnlijk en ja, het langs weer op te klaren, geloof ik. Oké, oké. Okay, okay, nou, goed nieuws. Het gaat helemaal goed komen vanavond, joh. Goed, ja, dan hebben natuurlijk een aantal, aantal dingen proberen op te duiken. Maar het valt mij trouwens op dat het shownieuws bij uh, echte spectaculaire zaken een beetje achterlaat uh, op dit moment. Ja, een beetje tijd, hè? Uh, ja, je, je, je merkt het wel. Nou, als we op een gegeven moment praten over shownieuws, als je kijkt naar de Olympische Spelen, ja dan is op een gegeven moment uh, onze, onze, onze trots natuurlijk uh, Renomi dan... Uh, die doet het geweldig natuurlijk. Ja, maat, dat hè? is leuk. En Vanavond weer om uh, uh, half tien volgens mij. De ja, half negen, oké, oké, okay, okay, heel goed. Ja. Half negen. Uh, de uh, 50 meter vrijslag. De 50 meter vrijslag. En, ja, als je zo ziet zwemmen, dan denk ik, ja, dat, dat moet toch kunnen. En ook daar zitten we wel eens een beetje tussen de zitten, dan uh, hebben we er weer een gouden plak bij, denk ik. En uh, ja, wat dacht je dan van de zeilers op dit moment? Ja, die doen het ook goed, hè? Ja, die, is, die ligt nou wel zo ver voor. Die kan, eigenlijk, kan het eigenlijk niet meer ontgaan. Eigenlijk, ja, leuk. De, de gouden plak. Ja, zeker leuk. Maar nou goed, ik heb ook nog wat dingetjes kunnen opduiken hier en daar, Rudy. Eh, en eh, een van de dingen die me opviel was dat uh, ja, onze uh, actrice Sylvia Christel. Ja. Eh, dat is eigenlijk al voor jouw tijd, want het is momenteel al iets van 59 of zoiets. Er zit een ietsje progressie in. Eh, toch is ook dat zij. Ja, de kanker had. Ze was het tegen het recht op dit moment. Ja. Uh, daarna heeft ze een week of twee weken geleden een, uh, een herseninfarct gehad, een flinke. Maar het, het schijnt op een gegeven moment weer een beetje beter met het te gaan op dit moment. Uh, okay. ja, wat, wat, wat is beter? Alles wat uh, je vooruit gaat is natuurlijk meegenomen. Maar uh, ze het niet makkelijk in ieder geval. Hè? En uh, ja, van die gaat er heel veel wetenschappen naar zullen gaan gestellen. Ja, zeker weten. <laughs> Goed, hè, dan... Uh... We heb hebben ook nog iets kunnen vinden over Jennifer Lopez. Ja. Want nou, het schijnt uh, dat zij op een punt staat om een eind te maken aan een relatie met de 24-jarige danser Casper uh, Smart. Ja, met de Toyboy, hè? Ja, de Toyboy, inderdaad. Ja, dan denk ik van mezelf, ja, op oh, dit jongen een 23 jaar. Perfect, maar een jonge kerel, weet je wel. Ja. Maar ja, het uh, leeft een verschil, gaat op zo'n moment toch wel een beetje apart spelen, denk ik. Ja. ja. Maar ja, uh, je kan zeggen, ze is, die jongen is 24, hè? Ja, uh, hij is 24 jaar. Ja, JLo ja. is 42, maar die ziet er ook nog steeds uit als 28. Ja, dus hij is 43, trouwens. Oh, 43 zelfs wel, ja. Ja, dat, maar. Ze moeten beginnen, ja. Z dit soort dingen zien toch gauw gebeuren, gebeuren? natuurlijk, Zeker in de showbusiness, hè? Ja. Ja, gemakkelijk, jongens. En dan kijk we naar Lady Gaga. Ja. Uh, 26, 26. En die is helemaal trots dat ze een nieuwe tattoo heeft. Ja, sorry. Oh. Ik denk dat er wel belangrijke dingen in het leven zijn <laughs> om te zijn. Ja. <laughs> Maar als, als het kind op een gegeven moment zo blij is dat ze met 600 jaar een tattoo heeft. Jongen, jongen, nou, laten hem, laat hem blij zijn hoor. In ieder geval uh, vol trots, jongens, staan nieuwe tatoeage staat op het uh, internet. Wat, wat voor tatoeage is het? Uh, ik wil even kijken, het is hier wel op een rechterarm. Oké, uh, dan staat er niet bij wat het precies is. Oh, oké. Okay. Het schijnt wel op internet te staan. Dus doe je even op internet kijken. Okay. En waar staat die telegraaf? voor mij met telegraaf Oké, okay, nou. Je als je daar de tattoo op staat. Maar uh, je zal graag dit tegen staan op internet. Nou, ik ga straks even kijken. Ja, en dan... Uh... Stefke Mirakel, zoals hij hier in het zuiden genoemd wordt dat wel Stevie Wonder. <laughs> ja, die gaat te scheiden hè. Ja, net ook over gehad. Scheiden van zo'n keer mijlaad. Ja, en um, ik had het net ook over Stevie gaat scheiden en dan heb je meteen weer van die grappen natuurlijk. Dat hij het niet meer ziet zitten en dat hij uh, liefde maakt blind. Weet je wat vind je nou van die grappen? Ja, goed, dat zijn natuurlijk uh, die grappen die je eigenlijk vroeger ook al gemaakt hebt. Ja, zijn. precies, dit heeft ze heel oh, leven al gehoord. Ja, dat daarom. Nee. Maar ik denk dat ze uh, zich ook realiseren van uh, ja, jongens spoel, uh, je, je bent de jongste niet meer en uh, dan op een gegeven moment zo zonde van de tijd die je al die tijd tegen gespendeerd hebt. Als het echt niet meer gaat en dan kan natuurlijk voorkomen dat we het overwegen maar ja. nou, als je het op die leeftijd niet meer gezien hebt, dan uh, zal het waarschijnlijk nooit meer goed komen. Nee, precies. Goed. Dan hebben we natuurlijk ook uh, uh, Britt Dekker, want die heeft Priekje, uh, ja. nog een keer want, uh, het waarschijnlijk alleen maar niks nieuws te kunnen komen. Want normaal kan ze wel ook niet zijn, maar ja goed, het is met de intelligentie te maken waarschijnlijk. Ja. Want ze heeft ervan stand een boete heeft gekregen, om ze rondkwet. Dat was goed, terwijl ze het kentekenbewijs niet bij ze had. Ah. Oh. Ja, hoe dom kun je zijn? Ja, ze verdient, ja, we, ze, ze verdient wel aardig hè, de laatste weken, dus uh, dat ja, kan ze wel betalen, het denk het ik. Jij gaat dom houden dan. kan je er heel veel geld mee verdienen. Ik ja, precies. Een beetje acteren. Ja, een beetje acteren, dan gaat het helemaal goed komen. met. De. <laughs> maar ze moet 40 euro betalen. Okay, dat ja, daar valt nog we wel heuze mee. Maar als je daar al op een gegeven moment een, een showbiz-item van moet maken... ...dan weet je al een, een zelfstandig moment met de show, met shownieuws. Hè? Ja, ja, ja. Dus. Goed, dan hebben we nog uh, een dingetje van jullie dat uh, Dean Sanders ...die... Uh, heel vliegtuig laten wachten want hij is nodig op een gegeven moment uh, aan het winkelen als op Schiphol. Oké. Okay. Nou ik denk dat jij en ik uh, aan het winkelen zijn en we vergeten de tijd dat het vliegtuig mooi wordt vertrokken. Dat dat denk ik ook wel ja. Dat denk ik als wel jongens. Ja. Goed, Rudy, dan heb ik nog één dingetje voor jullie. Ja. Uh, je bent ook dishok momenteel. En uh, als je het als je een beetje slim aanpakt, zoals DJ Chesto gedaan heeft, ja. dan kun je wel eens de best betaalde DJ's ter wereld worden. Dus, uh, en het zei dat hij het afgelopen jaar maar liefst 22 miljoen dollar verdiend heeft. Jezus. Nee, één jaar? In het afgelopen jaar, ja. Ongelooflijk, ongelooflijk, ja. En als je daarna gaat dat een optreden van Chepo zo'n 250.000 dollar netto per optreden op zijn bakrekening eh, bijgeschreven krijgt. Ja, dat dus weet je natuurlijk wel natuurlijk. Hè? Dus, eh, maar misschien is er nog is Er nog hoop voor jou, uh, Rieders. Nou ja, ik heb vorige week nog gedraaid in Lou en Hardy-Sandvoort. Wie weet over een uh, maandje in uh, New York, de uh, Big Apple, hè? Hey. Ja, nou, euh, of zo schrijf je waarschijnlijk iets minder betaald gekregen, hè? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Dan doen we toch iets verkeerd, denk je? Ja, dat is maar de story of my life, joh. Ja, is goed. Goed uh, jullie. En de meeste sluis moet ik ook... Uh, uh... Dat brengt me weer aan het einde van mijn Latijns, zo gezegd. Hè. Ik heb daar net mijn dochter op in Valkenburg. Dus ik sta momenteel bij de valkenier in Valkenburg. Oké. Okay. En uh, ik ga even lekker naar huis toe. Ik ga lekker nog genieten van het mooie weer. Kijken of het droog blijft hier in uh, Limburg. En eens kijken of we een beetje kunnen barbecueën vanavond. Hè. Goed bezig, Henry. Hey, Henry, uh, ik spreek je volgende week weer. Dankjewel voor deze week. Hey, tot en een heel fijn weekend. Ja, Oké, okay, hoi. Oké, okay, goedjes. .cfmzandvoort.nl 3 Ooh Ooh, Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. better than I know myself so I'm in the on walking One, two Dus op ZFM, Black Horse en de Cherry Tree. Um, ik wil je even wat laten horen. Ik wil je even iets voorstellen aan dit nieuws. Het is echt... Vage shit, zo kan ik het wel noemen. Het komt uit, uh, volgens mij uit Korea, of uit Japan, ergens uit die buurt. Het is namelijk Psy. En er um, hoort een dansje bij. En ik denk over drie weken, ik geef het maximaal drie weken, doet iedereen het dansje en staat dit liedje op nummer één. Dit is Gangnam Style. Hoppa Gangnam Style! Gangnam Style! 자는 여유를 아는 een 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 반전 있는 여자. stars. 시간은 만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 Ah, hitje hoor, hitje hoor. Wil je het uh, nou downloaden? Dan kan het tussen uh, Psy, PS, Griekse ei en Gangnam Style. En ik uh, geef het drie weken en dan staat het op nummer één. En iedereen doet dit dansje. Spy en uh, Psy, moet ik eigenlijk zeggen, en uh, Gangnam Style. CFM Zandvoort, 9 FM. En hier is de nieuwe Sander van Doorn. Nothing Inside. I don't see. Sanda van Doorn. Nothing inside. My Jenny en Nothing Inside. Tot zover deze entertainment view. Voor deze zaterdag. De 4e van, van augustus al. We zitten ver. 2012. Um, ja, we moeten een beetje reclame maken. Want um, ga je nou lekker naar het strand. En je kent het wel. Dan gaan we naar een feestje. Beach Club vroeger. Leuk. Uh, wat zit er nog meer? Bloemingdeel daar. Wij gaan elke zondag. Gaan wij naar snack Henry. En die hebben toch... Lekkere broodjes, jongen en Dat wil je niet tak, weten jonge. oh, En jongen en er werken leuke mensen daar Ach, Ja, jonge. dus wij willen even de groeten doen aan heel Henri En natuurlijk uh, specifiek Phile Peters. We gaan je zo meteen weer spreken, jongen We maken er een mooie avond van Tot zover deze Entertainment View Volgende week zijn we er natuurlijk weer En uh, zo meteen de herhaling van de Euro Breakdown Met Shores van Dam, de grootste hits van Europa En morgen hoor je Aldo Moraal en Rudy Nicola Weer live tijdens Zondag in Kerenland Op ZFM vanaf 2 uur Hele fijne avond En uh, Yeah. yeah.